De man die maandag een gewonde Maleisische student in Londen beroofde... moet vandaag voor de rechter komen. De man van 20 werd donderdag naar aanleiding van videobeelden aangehouden. Daarop is te zien hoe de bloedende student overeind wordt geholpen... en even later wordt beroofd van zijn telefoon, portemonnee en spelcomputer. De video is op YouTube al miljoenen keren bekeken. Een groep twitteraars zette een grote inzamelingsactie op voor de Maleisische student. Tot nu toe heeft hij al 25.000 euro opgeleverd. Een man in Koevoorde heeft zichzelf per ongeluk in zijn been geschoten. Het wapen zat in zijn broekzak toen het onverwacht afging. Toen het gebeurde zat een man met een vrouw in de auto... met een baby in een zitje op de achterbank. De twee hadden eerst gezegd dat ze waren beschoten... maar later gaven ze toe dat ze het pistool in hun auto hadden verstopt. ADO Den haag Timothy de Rijk gaat naar PSV. De Belgische voetballer wordt voor 750.000 euro verkocht. De Rijk moet het zelf nog met PSV eens worden... maar hij ziet ernaar uit om met voor de Eindhovenaren uit te komen. Hij speelde eerder voor Feyenoord... en kwam drie seizoenen geleden bij ADO terecht. Het weer. Van het zuidwesten uit buien met een kleine kans op onweer. Vannacht gaat het stevig regenen. In de loop van de ochtend klaart het van het westen uit langzaam op. Het wordt dan zo'n 20 graden. Na het weekend meer zon, minder regen en warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met files op de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 2 kilometer. A12, Den Haag richting Arnhem bij Bunnik, 2 kilometer. Oorzaak is een ongeluk op de N229, wijk bij Duurstede, Bunnik. De weg is in beide richtingen, tussen Oudijk en de aansluiting met de A12, afgesloten. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij de Thomassentunnel, 2 kilometer. De weg is dicht, de oorzaak is een geschaarde auto met caravan. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter De Bie. Bijna drie minuten over twee. Welkom terug bij Tos en Bedrijf, het programma op Radio 1. Over ondernemend Nederland. En tot half drie hebben we nog één gespreksonderwerp... innovaties op de arbeidsmarkt. Ja, maandag gaat de nationale Denktank 2011 van start. En dat is een initiatief waarbij studenten innovatieve oplossingen bedenken... voor maatschappelijke problemen. En dit keer buigen 22 academici zich over de vraag hoe ze een crisis op de arbeidsmarkt kunnen voorkomen. Tot half drie praten we over uitdagingen op die arbeidsmarkt. En dat doen we met Hans Peters, voorzitter van de Nationale Denktank... en marketingdirecteur van Unilever. Met Bas ter hoofd arbeidsmarkt en welvaartsstaat bij het Centraal Planbureau. En met Salem Samhout, oprichter en directeur van Adviesbureau en Samhout. Goedemiddag, alle drie. Goedemiddag. Uh, meneer Peters, u bent voorzitter van die Nationale Denktank. Uh, een groep studenten buigt zich over maatschappelijke problemen. Uh, over wat voor studenten hebben we het? Nou, het zijn eigenlijk studenten die aan het, ofwel aan het einde van hun studie zitten... of die al aan het promoveren zijn. En uh, die uh, bereid zijn om drie, vier maanden aan het einde van hun studie uh, vrij te maken... om fulltime uh, zich op de Nationale Denktank te storten. En over welke studierichting hebben we het dan? Of is dat afhankelijk van het thema? Nou, de kracht, de doelstelling van de, van de Nationale Denktank... is om de verzuiling uh, die plaatsvindt tussen overheid, bedrijfsleven... en uh, de wetenschappelijke wereld uh, te doorbreken. Door, en uh, het is dus van belang... Dat dat je daar een hele diverse groep uh, uh, uh, jonge mensen weet te verbinden. En uh, dit jaar hebben we 22 studenten... Uh, verdeeld over alle universiteiten in Nederland... Uh, en ook een aantal buitenlandse universiteiten... als Cambridge en uh, Sorbonne en Oxford. Uh, alle studies zijn vertegenwoordigd. Dus dat is van natuurkunde tot filosofie, econometrie, rechten, uh, medicijnen. Hey, dus dat is Waar echt worden een, die, die academici dan op geselecteerd? Nou, we bestaat de nationale denktank zes jaar. Dus we gaan nu het zesde jaar in. Ja. En dit is het zesde jaar dat we ook uh, op deze manier uh, studenten bij elkaar brengen en daar een maatschappelijk probleem in gooien, om het zo maar te zeggen. Uh, en inmiddels is het onder studenten is het een heel bekend fenomeen. En uh, is het een fantastische manier om uh, bijvoorbeeld je studie af te sluiten. en om ook nog ja, een zinvolle bijdrage te leveren aan een maatschappelijk debat. waarbij je weet dat je begeleid wordt door partners als de Universiteit van Amsterdam, uh, McKinsey. Uh, een groot aantal partners wat, uh, wat betrokken waar, is bij de denk. Waar worden ze op geselecteerd? Hoe pik je de 22 uit? Ja, um, je gaat toch altijd op zoek naar wat uh, persoonlijke... Die, die natuurlijk iets in hun bagage hebben. Die dus een studie of uh, naast een studie een opleiding hebben gedaan... of dingen hebben gedaan waardoor ze boven het maaiveld uitkomen. Maar je zoekt ook een stukje maatschappelijke betrokkenheid... Een maatschappelijk engagement. Uh, en een, een, een, een, een wat sprankeling in de mensen. Hè? Mensen die echt de, de, de, de wil en de, en de ambitie hebben... om ook de wereld een beetje mooier en een beetje beter te maken... Zoals gezegd, ook in de studio is Bas Weel, hoofd arbeidsmarkt en welvaartstaat bij het Centraal Planbureau. Uh, dat is ook een beetje uw werk eigenlijk, hè? Innovatie van het uh, bedrijfsleven. Ja, nou, van de arbeidsmarkt zou ik Van zeggen. de arbeidsmarkt, precies. Ja. Maar wat kunt u met de, de, de dingen die hier dan ontwikkeld worden? Of, of werken jullie op dezelfde manier? Nou, we hebben vorig jaar een scenario-studie gemaakt, Nederland 2040... waarin we hebben gekeken naar hoe ontwikkelt zich de Nederlandse economie in de komende 30 jaar. Mm -hmm. En daarbij speelt de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Ja. We zien vergrijzing opkomen. Uh, we zien ook dat er steeds meer vraag is naar toptalenten in de wereld. Uh, nou, zet die trend zich voort of niet? En daar hebben we naar gekeken. Er wordt altijd zoveel gezegd: nou, hou er maar rekening mee. Want over een jaar of, nou, nou vijf, zes, misschien tien, heb je een groot tekort op de arbeidsmarkt. Er wordt het getallen van 250.000 mensen of zo. Is dat waar eigenlijk? Nou, daar hebben we ook naar gekeken. In, in 2005 uh, is een, is het, uh, heeft het CPB een onderzoek gedaan naar schaarste uh, van beta's op de arbeidsmarkt. Dus ja. mensen met een uh, opleiding in de wiskunde en natuurkunde. En op het moment dat je een tekort zou verwachten, zou je verwachten dat die mensen een enorm hoog loon uh, verdienen. Ja. En dat hebben we niet gezien. Dus het praten over tekort is eigenlijk de verkeerde invalshoek. Want we hebben vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. En op het moment dat er een tekort zou zijn, dan gaan de lonen omhoog. Ja goed, en zo'n getal van 250.000 mensen, is dat dan uh, iets wat economen gewoon voor de gezelligheid is bij een borreltafel roepen? Of waar komt dat vandaan dan? Nou, het zal een serieuze berekening zijn, maar het is vast gegeven de huidige omstandigheden. Dus dan wordt er vanuit we dat er niets verandert. En dan, en dan hebben we het waarschijnlijk over bijvoorbeeld een sector als de gezondheidszorg. Waarin hè, we zien met de vergrijzing natuurlijk dat daar enorm veel meer vraag naar zal komen. Dan hebben we het over lager geschoold personeel, wellicht. Uh, gaat daar dat gat ontstaan? Ja, dat zou kunnen. Je, je kunt een verschil maken tussen de tradable en de non-tradable sector. En de tradable sector, dat zijn producten die, die je overal kunt maken. Nou, sommige maken we in Nederland, maar die kan je ook in China maken. Uh -huh. en, en de gezondheidszorg is iets wat je lokaal moet doen. Dus daar kunnen tekorten ontstaan. Maar ook daar zal het loon stijgen. Dus dan zullen mensen die nu onderwijzeres worden... die zullen dan verpleegster gaan worden. Omdat ze daar meer aan verdienen, ja. wellicht. Okay. Dat is uh, overigens ook de reden waarom... Uh... Uh, uh, Peters, voor ja. de DenkTank uh, voor 2011. Uh, twee partijen zich hebben aangesloten als partner. Dat is uh, PGGM en uh, Sophocles uh, Omdat zij zien dat, uh, uh, volgens hun berekening hebben in 2020... is een van de banen uh, die zou ingevuld worden door mensen in de zorg. En die zien een enorm gat ontstaan voor uh, uh, hoe aantrekkelijk dat is voor mensen. Hoe, uh, uh, hoe dat aansluit bij wensen en behoeften van, uh, van werknemers op termijn. Uh, dus dit is een van de onderwerpen die wij... Uh, uh, diep zullen uitspitten. Ja. Even naar uh, onze derde gast, uh, de heer Salem Samhout. Adviesbureau N Samhout, oh ja. waar staat die N voor? Nou, we hebben onze dus het is, naam zo ja, het is een N-tekentje omdat ja. alle namen van onze mensen worden ervoor gezet. Dus je hebt Ingrid en Samhout, Edwin en Samhout. Ah, want voor ons is het belangrijk Otto, dat en, ja, ja, Otto ja, en Samhout. Ja, wat da is daar de grap van? Nou, dat is, heel, dat is helemaal geen grap, dat is heel serieus. Want wij geloven dat onze mensen uh, vooraan staan. En als de mensen hun naam voor de bedrijfsnaam zetten, dus het één wordt, dan zijn ze verbonden met het bedrijf. En dat is onze filosofie, verbinding tussen mensen en het bedrijf. En dat is door, bij ons in alles doorgevoerd. Maar wat dus doet ook in de wat naamgeving. uw bedrijf eigenlijk? Leg dat wij helpen grote bedrijven uh, zoals een TNT, een Achmea, een Egon... om een visie, een strategie te ontwikkelen... en vervolgens alle mensen achter die visie een strategie te krijgen... zodoende dat ze daardoor beter resultaten en meer waarde creëren. En dat houdt dus ook bij in dat wij helpen die, deze grote bedrijven... dat hun medewerkers liever bij deze bedrijven werken... en dat ze daardoor productiever worden en beter voor de klant zorgen. Oké, okay, en wat is volgens u de crux... waardoor mensen liever bij een bepaald bedrijf blijven werken? Wat moet een ondernemer doen om dat te bewerkstelligen. Nou, een bedrijf moet een hele duidelijke visie hebben. Die moet duidelijk kunnen aangeven waarom die een bedrijf heeft. Het hogere doel. Bij ons is dat een betere wereld maken. Uh, maar dat is bijvoorbeeld bij PGM... om een, een goede toekomst voor mensen uh, te bieden. Dat is voor algemeen om de meest vertrouwde verzekeraar te worden. Dus mensen moeten weten waarom een bedrijf er is. En moeten heel duidelijk weten dat ze heldere waarden hebben. En dat de leiders van die bedrijven die waarden consistent doorvoeren. En zodoende... Uh, en dat, en dat, moet als, dat moet u als bijdrage voor ze verzinnen. Ja, maar ik ben geen buitenstaander, ik ben een partner van bedrijven, want ook onze naam is ook weer dat we. Bijvoorbeeld... Ik vind het toch altijd grappig dat ze daar een adviesbureau voor nodig hebben, om te bedenken wat hun kernwaarden zijn, en wat hun missie is. Nee, en... dat laat ik heel duidelijk zeggen, wat wij niet doen voor hun het verzinnen, maar wij verzorgen met duizenden mensen van hun bedrijf dat ze het zelf ontdekken, want het grootste, daar ben ik helemaal met je eens, de klassieke adviesbureaus die ontwikkelen het voor hun bedrijf, maar wat wij juist doen, dat wij het ontwikkelen met behulp van de mensen van het bedrijf, want je kunt als adviesbureau nooit een bedrijf met jouw kennis oplossen... maar je moet de intrinsieke kracht van een bedrijf ontwikkelen. Naast u zit meneer Peters, chef van de Denktank... maar ook marketingdirecteur bij Unilever. Ja. Geeft u me eens het advies? Het advies lijkt mij, eh, zorg dat er zoveel mogelijk soep over de toonbank gaan. Nou, dat is nou het leuke wat ik van uh, Polman van Unilever vind... en dan zie je ook dat het succes heeft. Deze man is teruggegaan wat hij zelf belangrijk vindt, sustainability... en dat vertaalt hij in alles door. En wat het leuke daarvan is, en hij zegt tegen de beurs... ik geef geen driemaandelijkse uh, toekomstverwachtingen uh, meer af. Dus hij gaat terug waarom hij het wil en hij voert dat consistent door. En na, na drie jaar, na eerst kritiek te hebben gehad... gaat hij nu het succes voeren. Dus, dus, ze dus ze doen het al goed, ze hebben u niet nodig? Nee, ze hebben mij niet nodig, volgens mij. Ze zitten op duurzaamheid en dat doen ze goed nou, ze zitten die op duurzaamheid, ze geloven in duurzaamheid. En dat is wat het wat grote verschil is van goede bedrijven. Die geloven intrinsiek en daar gaan ze naar handelen. Dus dat is niet een marketingtrucje, maar dat is wat intrinsiek van deze topman afkomt. En uh, ja, dan heeft zo'n man op dit gebied geen hulp van ons nou. Nee. Nee. Meneer Petersen, hoe, hoe, hoe bindt u lever uh, mensen aan zich eigenlijk? Want u bent een groot conglomeraat van van alles en nog wat. Het heeft alles in zich om natuurlijk buitengewoon om persoonlijk te worden. Nou ja, nou, dit is... Uh... Uh, ja, van, het zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je dat doet. Uh, uh, Eén daarvan is ervoor zorgen dat je uh, nog steeds invloed op je eigen werk kunt uitvoeren. Dus zowel op de manier waarop je werkt, uh, als ook op het resultaat wat je boekt. En dat je wordt afgerekend op de resultaten en niet op de hoeveelheid uren die je werkt. Uh, maar ook door een strategie neer te zetten waar uh, onze mensen in geloven en waar ze harder voor willen rennen. Dus waar het kan, hebben jullie het nieuwe werken? Want het maakt niet uit waar en hoe lang je werkt als maar. Voor elkaar komt, begrijp ik. Nou, dat is een van de onderdelen daarvan, ja. ja. Uh, wordt dat, misschien meneer Terwel vragen van het CPB, wordt dat een van de oplossingen voor, uh, zeg maar, om mensen aan je te binden? Dat je zelf het initiatief laat bij waar en wanneer ze werken, dus dat hele nieuwe werken. Gaat dat het worden om, om het probleem op te lossen dat mensen bij je willen blijven en niet weggaan? Ja, dat, dat zou kunnen. In, in een van de scenario's die wij uitwerken geldt dat ook voor professionals. Maar voor een slager lijkt me dat heel moeilijk. Ja. Een nieuwe werken. Dat lijkt me ook. Aanwezig In zijn. de bakker ook. Die moeten ja. om vijf uur drie over uh, branden. Ja. Dus ik denk dat het, het, het, het nieuwe werk als concept zou voor iedereen kunnen gelden. Maar wat we, hoe we het vertalen op dit moment, zoals thuiswerken, langere vakanties... zelf bepalen wanneer je werkt, dat geldt voor een aantal professionals, denk ik. Wat zijn de dingen die u aan het onderzoeken bent? Nou, op dit moment kijken we naar de oudere werknemer op de arbeidsmarkt. Want wat we zien is dat tot 2040 zal de vergrijzing toenemen. Uh -huh. En kenmerken van die oudere werknemer zijn dat er een korte tijdshorizon is om je investeringen terug te verdienen. Dus op het moment dat je zegt van nou we, we moeten iets nieuws gaan doen, er komt een nieuwe ontwikkeling op ons af. Dan is het eenvoudiger voor iemand van 30 om daarin mee te gaan dan iemand van 50. Uh -huh. Dus die, die horizon om dingen terug te verdienen, om dingen te leren, die is veel korter. We zien ook een Wat houdt dat concreet in? Leg eens uit wat dat concreet voor gevolgen heeft. Nou, stel je moet een investering doen van 20.000 euro hè, in je menselijk kapitaal, zoals economen dat noemen, en je bent 50. Uh, en je je verdient... u, u bedoelt concreet bijvoorbeeld investeren in een opleiding, in ja, een opleiding. Ja, ja. Ja. Ja. Of 30 jaar geleden. Je moet je die nu in 15 ja. jaar terug verdienen en niet in 30 of zo. Ja, ja. Ja, en, en dat is voor oudere werknemers minder aantrekkelijk dan voor jongere werknemers. Ja. En dus ook voor de werkgever minder aantrekkelijk om die oudere werknemer nog uh, die, die training te laten volgen. Maar de arbeidsmarkt zegt iets anders, namelijk dat je dus uh, die, die oudere werknemers toch voorlopig meer nodig zal hebben. Dus ook daar meer een beroep op moet doen. Dus dat is de tegengestelde kracht. Ja, maar de, de, de vraag is of werkgevers dat voldoende onderkennen op dit ja. moment. Is, is het uw taak om dat te onderzoeken of hoe je dat voor elkaar krijgt? Wat is uw taak? Nou, onze, de, de taak van het CPB is om de afwegingen te geven voor het beleid. Dus wij geven de voor's en de tegens. Dus je kan oudere werknemers op training sturen. Daar zit een kostenplaatje aan. Het levert ook wat op. En wat de politiek daarmee doet, is aan de politiek. Precies. En dan kan ja, ja. de denktank daarmee Precies. aan de klag. Ja, dus wat, wat is uw gerichte opdracht? van die 22 nou, academici. Wat wij, uh, wat wij doen is, we hebben, hebben een, een, een, een programma... waarin wij de eerste drie weken een grote onderzoeksperiode hebben. Waarin wij dus gaan uitzoeken van... wat is er allemaal voor onderzoek geweest? Uh, hè, wat zijn alle trends en ontwikkelingen? Wat zijn voor kansen en bedreigingen zien wij? Uh, vervolgens gaan zij een probleemdefinitie uh, uh, maken. En gaan daar vervolgens met allemaal interviews... en consumenten en, en, en gebruikersonderzoek gaan ze kijken... Naar van waar, is, waar zien wij uh, kansen en mogelijkheden... om echt met baanbrekende aanbevelingen te komen. En de opdracht in deze is, het sluit perfect aan bij dit. Hè. Een van de problemen in de zorg is de, hè, de, de, de, de vergrijzing. Waardoor enerzijds de vraag toeneemt. En anderzijds het aanbod zal alleen maar afnemen. Als ze, ze doorgaan op de, deze huidige, huidige manier. Dus die 22 studenten die gaan hun hoofd breken. Die gaan inspiratie opdoen. Die gaan hè, dingen uitzoeken hè, om te kijken. Of je dat op een of andere manier met andere manieren van werken. En andere manieren van het motiveren van mensen. Het, het, het, het organiseren van je werk. Bedrijf en van je bedrijfsvoering om daar uh, oplossingen te creëren. Die denktank bestaat al een aantal jaren, die heeft dus in voorgaande jaren andere thema's gekend. Um, kunt u iets concreets noemen, wat door die denktank is bedacht als oplossing op een thema? waarvan je zegt dat is baanbrekend, dat was zonder die academici niet bedacht? Nou, we hebben in 2007, als het onderwerp ging over onderwijs en de arbeidsmarkt... en daar hadden we een beetje soortgelijk probleem als we net omschrijven bij de zorg... En waarbij we zagen dat er uh, een lerarentekort ontstond... en dat, voor leraren het ook, dat het heel moeilijk was om, om uh, studenten te gaan motiveren om leraar te worden. En toen hebben wij het PAL bedacht, dat is een persoonlijke assistent voor leraren. Dat zijn studenten uh, die de, uh, een, een lerarenopleiding volgen. Die lopen alvast mee met leraren om die leraren te helpen... maar ook om wat meer te snuffelen aan het, uh, het onderwijs... En wat heeft dat opgeleverd? En dat, is, dat heeft het ministerie van VWS heeft dat om, omarmd. Dus die zijn dat ook daadwerkelijk... Uh, destijds uh, minister Plastek heeft dat ook gezegd... van nou, dit gaan wij doen, daar gaan wij in investeren. En binnen een half jaar stonden die uh, pals ook uh, daadwerkelijk voor de klas. En wordt het daar dan beter van? Want volgens mij was het de kern van het probleem... dat die mensen A vonden dat ze te weinig verdienden... B dat ze te weinig respect kregen. Maar ja, kijk, het leuke aan een, een groot maatschappelijk probleem... is dat er natuurlijk heel veel facetten Absoluut, aan zitten. Absoluut, maar dat waren wel en, de kernproblemen. Uh, ja, ja, ja. Nou, en ik denk dat... Uh, dat een uh, He, dat, wij hebben niet de pretentie dat wij al die problemen oplossen. Maar we geloven wel dat we he, eh, paradigma's kunnen doorbreken. En he, door zuilen heen kunnen breken waardoor we echt op een andere manier naar zaken kijken. En ook met andere oplossingen komen dan je normaal gesproken eh, naar dit soort problemen zou kijken. Maar langzamerhand, Meneer ik begin een beetje geïrriteerd te raken. Ja, positief. Oh, ja, dat is vertel, vertel. Maar uh, ik vind dat wij als Nederland alleen maar denken en weer analyses maken. En dat zal ook wel weer meteen gebeuren. Maar ik denk dat wij onze jonge mensen veel meer tot ondernemerschap moeten trainen. En van denken naar doen komen. Want het, al het gedenk en gepraat... En als je alle studies bekijkt, weet je ongeveer wel wat je moet doen. Uh, je moet heel nadrukkelijk globaal worden. Dus we moeten als Nederlanders ons veel meer openstellen voor het buitenland. Want we krijgen tekort en voor minder uh, mensen. Dus, dus je zult niet je gesloten als land moeten houden. We zullen als werkgevers veel meer oprechte aandacht aan onze mensen geven. En ze ook oprecht moeten aanspreken. En we zullen veel sneller en resultaatgericht moeten werken. Dus het denken van allerlei analyses. Laten we het dus gewoon dus terugbrengen naar naar onder, nou, ondernemerschap dingen creëren en tot stand brengen. Werkt u dat er nou eens praktisch uit? Ik zal daar een heel duidelijk voorbeeld geven. Ik reed uh, afgelopen week uh, door Amsterdam, want wij hebben een uh, nieuw restaurant, een twee sterren restaurant en we moeten naar een nieuwe locatie in Amsterdam. En ik zat daar naar al die panden te kijken en toen dacht ik, zo, nou kun je twee dingen doen. Je kunt heel bedremmeld kijken en er is crisis want dat, dat doet, maar je kunt ook zeggen we moeten hoop creëren en we moeten weer banen creëren. Want dat is wat we als Nederland moeten doen. Dus ik denk dat we een, een groot aantal mensen in Nederland moeten inspireren om banen te gaan creëren. Dus niet alleen maar zcp'er te zijn, maar echt banen te gaan creëren. En weer de hoop ja, ontwikkelen. Heb je krediet voor nodig, weet je. Een bank nee, ja, die daarin maar meegaan is zo, zo. heel simpel. Krediet. Ik als ondernemer denk je niet aan krediet of overheidssteun. Je lost het gewoon op. En dat is één ding om goede oplossingen voor klanten te ontwikkelen. Dat klinkt ervoor, heel simpel hoor. Dit. Ja, maar, maar laat ik zo zeggen. Ik ben al 22 jaar onderneming eh, ondernemer. En dat klinkt wel simpel, maar dat is een mindset in je hoofd. En door alles te complex te maken en nog weer eens een keer te analyseren, nog een keer te analyseren, als je het echt iets wil creëren, en dat kost heel veel energie en tijd. Meneer Sama, neemt u mij nog eens even aan de hand, want ja? ik vond het zo ont ontzettend interessant. U was bezig met een Twee Sterren restaurant in Amsterdam. Ja. En vanaf dat moment ben ik de draad een beetje kwijt. Nou, wat ik ermee heel duidelijk wil zeggen, dat je als. Ondernemer, Je kunt twee keuzes nu maken in deze tijd van crisis. Je kunt zeggen, we gaan herstructureren, we gaan kleiner worden... we gaan de, de, minder mensen aannemen, we gaan de salarissen korten. Dat is één weg wat we kunnen doen. Ja. De tweede weg is dat je groei moet creëren en dat je nieuwe mogelijkheden moet ontwikkelen. En je moet ze beide doen, maar vooral die nieuwe mogelijkheden ontwikkelen, dat is de belangrijkste. Dus je moet en hoe durf... heeft u dat vormgegeven? Nou, dat is heel duidelijk dat we nu een grote locatie in Amsterdam huren waar niet alleen het twee sterrenrestaurant komt, maar ook een lounge, en waar we een groot ding, en waar dus een conceptstore wordt ontwikkeld, waar we volgend weer het landelijk en internationaal gaan uitrollen. Maar dat beeld en die durf moet je wel hebben. En dat is natuurlijk wel risicovol. Ja. En dat is, uh, ja, maar dat... dat is hetzelfde als tegen consumenten zeggen... Uh, jongens, het is crisis. Jullie moeten allemaal geld uit blijven geven... want dan hebben we geen crisis meer. Ja, maar... Duidelijk is het wel heel nadrukkelijk. Als je tegen iedereen zegt, we moeten besparen, besparen... dan krijg je een dubbele loop, want dan ja. komt er geen groei. Dus nee, u heeft wel gelijk, maar zo het nou werkt het niet. Nee, maar zo maar, werkt het dus niet, nee, maar, want dat oh, durft ja, niemand. Nee, maar dat, maar dat is nou precies wat het is. En ik, Wij hebben kantoor in Azië... en daar durven ze wel te groeien en daar durven ze wel te ondernemen. En dat is precies wat jij zegt. Er is wij ook niet Nederland... zo'n crisis daar als dat het hier nee, is. Nee, maar wat, dat is het punt van... wij zijn een verouderde bevolking... en net zoals jij nu zo zegt, dat is niet de waarheid. Ja, dat is omdat jij waarschijnlijk tot een oudere generatie... <tie> <wel beho> <tie> ja, een ik voel best me... zwaar beladen. Dat is ook goed. Maar als, als oudere generatie wil je beschermen wat je hebt en dus niet durven te groeien. En ik denk dat wij en ja. dat ook voor de jonge studenten, ja. laat ze ja. niet gaan analyseren, maar laat ze gaan ondernemen. Meneer Stamant, ja. u, u zegt: uh, Peters is met zijn academische uh, modellen wel goed bezig, maar uh, praktische zin uh, moet je eigenlijk andere dingen doen. Het andere verhaal bij uw verhaal is natuurlijk simpelweg: als het fout gaat, zeggen ze: ja, goede vriend. Dat kan iedereen je toch vertellen dat je in dit soort moeizame tijden... niet als een gek natuurlijk een twee keer te grote vestiging... met allerlei andere flauwekul moet gaan doen. Dat had iedereen toch kunnen voorspellen? Ja, maar wat, wat iedereen, zegt u dan? Maar, maar wat altijd heel belangrijk is... wat iedereen kan voorspellen, dan kom je niet vooruit. En ondernemers, jullie hebben het over Steve Jobs gehad, die deed het onmogelijke. En ik denk dat wij veel meer moeten nadenken in het onmogelijke. Dat was net zoals meneer Polman van Unilever over sustainability. Iedereen zei zijn zijn gek, je wil groeien en je wil sustainability halveren. Hoe kan dat? nou? Je bent gek in bestaande wereld. Maar toch gaat deze man het consistent doorvoeren. Dus laten we maar eens meer in het onmogelijke denken. En niet zo bang zijn om het bestaande te verliezen. Oké okay, meneer Peters, u gaat gewoon lekker met uw studenten de straat op. En gaat gewoon uh, utopieën bedenken. En we zien wel wat eruit komt. Nou, ik hoop dat er ook een paar utopieën bij zijn. Maar ik wil er op twee dingen terugkomen. Het eerste is dat uh, wat je ziet... is dat uh, de, de leeftijdsgroep waar we het over hebben... dat zijn twintigers die, uh, die al behoorlijk wat, uh, wat ervaring achter de rug hebben. Maar dat zijn in de historie zijn dat ook altijd degenen geweest... die sociale innovatie en innovatie hebben gedreven. He, dus we hebben ook echt wel he, de ambitie om hier en daar uh, utopieën... en ook werkbare en implementeerbare aanbevelingen te, te creëren. Dus dat is één. En ik zou maar graag werkbare, over drie maanden... Implementeerbare, uh, te implementeren. Het zegt me niks. Hè? Nee. Doe even iets. Nou, maar het tweede, concreet. Het, het tweede is dat wij ieder jaar hebben wij... Twee, drie uh, denktankers die ofwel bij een van onze partners uh, gaan werken... ofwel een bedrijf oprichten wat helemaal in lijn ligt... bij het onderwerp van, die, uh, van de denktank van dit jaar. Dus je ziet dat door de passie die ontstaat voor zo'n onderwerp... en door de energie die daar ontstaat... dat dat wel degelijk de ondernemerschap mensen wordt om daar vervolgens ook iets mee ja. te doen. Als je nou zo'n want... ondernemer hebt, stuur die naar mij ja. toe, dan support ik hem wel. Ik ga even naar meneer eh? Ter eh? Wil van het CPB. Iedereen moet ondernemer worden en gewoon lef hebben en doen. Gaat dat een oplossing worden? Nou, het hangt van de voorkeuren van de mensen af. En, en de keuzes ja, die dan. jongeren maken. En die keuzes ja, die worden gedreven door een risicoperceptie. Waar meneer Samhout ook... Uh, zijn, het we te, zijn we te scheiterig in dit land? Dat zou kunnen, maar wat je ziet... Nee, dat in, in... Vind ik, uh, ik... vraag iets Zou kunnen? Ja, dat weet ik niet. Of we te scheiterig zijn. Ja, dat zijn, zijn we. Oh, meneer Samhout vindt van wel. Dat was wel duidelijk inmiddels ja. dat u dat vond. Ja. Nou, wat je ziet is dat als e economieën zich ontwikkelen... komt er meer behoefte aan juridische kennis, economische kennis en minder ondernemerschap. Op het moment dat je voor, uh, voorop loopt. Dat zie je zelfs in Amerika nu gebeuren. en In Japan zie je dat bijvoorbeeld. Op het moment dat de economie groeit, zoals het voorbeeld uh, uh, uit Maleisië, ja. dan zie je dat ondernemerschap enorm loont en ook enorm wordt gestimuleerd. Dus dan is het, het risico dat je loopt om te ondernemen is veel minder klein. Ja. Nou, en ik wil ook wel toevoegen dat ondernemerschap is niet alleen maar een schoenenwinkel beginnen. Maar ondernemerschap kan natuurlijk ook in hele traditionele beroepen. En hè, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg zie je ook dat mensen op zoek zijn naar meer flexibiliteit, meer bewegingsruimte, meer keuzevrijheid. Als thuishulp, omdat ze zich. Uh... Nou, niet als consument, of... maar meer als werknemer. Hè, dus dat ja. zij meer uh, flexibel willen kunnen werken. Terwijl vaak in de CAO's is dat heel erg lastig. CAO's die, die stammen soms van 30 jaar geleden, waarin heel, de mogelijkheden om meer keuzevrijheid te bieden heel erg beperkt zijn. Ja ligt in de toekomst uh, het grootste probleem qua arbeidsmarkten. In welke sector? Nou, dat, ja, dat is altijd heel de lastig te voorspellen. Eh, maar de, nou, we zijn er altijd... net al de beta-vakken. We... Uh, uh, uh, uh, uh, op dit moment lijkt dat toch echt de zorg te zijn. Absoluut. Mm -hmm. En de beta vak inderdaad, en toch? Ja. Meneer Samhout, hoe gaat u met uw eigen personeel om eigenlijk? Zijn dat van die typisch, nou, ah, die komen eens een keer als ze zin hebben... en anders uh, krijgt u nog wel eens een antiek uit Mallorca als het... Uh, nou, aan een aanzichtkaart uit Mallorca krijg ik ook. Maar, uh, nou, wij zijn uh, tot de beste werkgever van Europa verkozen. Ja, Hoe heeft u uh, dat gedaan? Door consistent 20 jaar lang uh, duidelijk de mensen selecteren... op Together We Build a Brighter Future... Om de mensen te helpen ontwikkelen in hun authenticiteit... dat zij hun dromen kunnen realiseren. De mensen oprechte aandacht te geven. En de mensen oprecht aan te spreken op wat ze goed doen en wat ze minder goed doen. En zorgen voor de persoonlijke kant. Als bijvoorbeeld vaders van ons of mensen van ons vader worden... dan krijgen ze twee maanden betaald zwangerschapsverlof. De moeders die kinderen hebben die op de vakanties vrij kunnen zijn... En vervolgens mensen echt met hun passie laten werken. en heel blij zijn dat ze voor hun klanten meerwaarde kunnen creëren. En u zegt heel duidelijk: hun passie uitvinden. Ja, vetten. hun passie. Want dit dus is ik... kortom niet uw passie. Nee, niet. Want... Ik geloof niet dat je baas van iemand kan zijn. Ik geloof dat elke mens vrijheid moet hebben... maar je moet wel elke mens helpen om te definiëren waar ze hun vrijheid willen hebben... en dat ze dat dan ook vervolgens realiseren. Maar dan is het wel van essentieel belang dat de neuzen wel dezelfde kant ja, op gaan. Ja, maar daar heb je dan weer die visie voor nodig. Want dat delen we allemaal met elkaar, dat we de wereld beter willen maken. En dat we mensen willen inspireren en verbinden van mensen. Dat willen onze mensen. Hm. Daar heeft u zo op uitgezocht. Daar hebben wij zo op uitgezocht en... Uh, Daardoor blijven ze ook heel lang uh, bij ons om bij ons binnen te komen. Maar... Op, op, wij hebben ongeveer 5000 sollicitanten per jaar... voor ongeveer 20 werk voor een <laughs> nieuwe plaatsen. Nou, dus, dus, dus bij ons staan ze aan de deur. En wat, vooral wat, wat, wat vrouwen... Vooral vrouwen, want daar hebben we het nog niet over gehad, over de arbeidsmarkt. Ik geloof dat de vrouwen een essentiële rol gaan spelen in de innovatie van de arbeidsmarkt. Dan? Omdat, uh, de, heel duidelijk, de vrouwen, uh, ont, uh, komen steeds meer afgestudeerde vrouwen. Vrouwen nemen steeds meer uh, verantwoordelijkheid. Zullen veel betere leiders zijn, omdat ze veel meer aandacht aan mensen geven. En daar heeft de toekomstige arbeidspopulatie behoefte aan. Maar u heeft het dus over binden, over motiveren, mensen aan je, aan je ja. verbinden. Ja, precies, uh, dat is mijn vak, verbinden van mensen. Precies. Maar je merkt toch ook dat uh, steeds meer mensen juist flexibel willen werken. Ja, maar dat je merkt we dus wel ook, verbonden zijn. Je merkt ook dat in een crisistijd... dat bedrijven mensen moeten laten gaan. En hoe ga je daar dan mee om... als je ze later weer met een, met een krapte op de arbeidsmarkt... Ja, heel, heel hard nodig hebt. Ja, maar wat dat moeten bedrijven als ze in tegenhandelen... en dat voelen mensen. Dus ja. je moet mensen niet als, als kosten zien... maar je moet mensen als investering zien... en met een mensverbinding hebben. En als je dat werkelijk leeft, dat voelen mensen. Zijn jullie het eens dat deze manier van werken... Uh, de arbeidsmarkt ten goede zou komen. Dat je zo mensen nou, ik aan ik vind je... dat uh, dat klinkt uh, als muziek in de oren. Doet u dat zelf uh, al? Ja, het klinkt, klinkt u als bij u de oor, leven? Maar de vraag is natuurlijk... Kan je daar überhaupt nog geld mee verdienen als je het zou doen? Wij doet? zijn een van de meest winstgevende bedrijven in Nederland. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, als je het meest uit mensen haalt... dan levert het meeste voor de klanten... En als je het meeste voor de klanten levert, dan zijn ze er heel erg blij mee. En dan zijn ze bereid om daarvoor te betalen. Ja, terwijl ja. de buitenstaande denk je, goh, joh, dat is een bedrijf, dat is ideaal werken. Je hoeft eigenlijk nooit te komen. En in kindervakanties, eh, nou ja. Nee, maar je hoeft niet, nee want dat is, je komt ook niet bij ons werk. Je, komt, uh, je werkt bij ons omdat je ideaal kan realiseren. Dus je komt niet naar je werk, maar je bent bezig met ben je je eigen zelf ontwikkelen. Te om jezelf te ontwikkelen. Ja. Ja. Meneer Terwijl, dat is de toekomst als werknemer. Ja, je gaat niet naar een baan, maar je een, doet aan zelfontwikkeling. Voor een goed adviesbureau is dat uh, de toekomst. Voor een adviesbureau, maar ja. voor andere sectoren wellicht niet. Nou ja, het binden van mensen, het motiveren van mensen... Uh, controleren om te motiveren... dat lijken me basisprincipes die elk bedrijf zou moeten toepassen. En meneer Peters? Ja, ik uh, ben het daar van harte mee eens. Dat wordt de toekomst uh, binnenmotiveren? Nou, ik, uh, ik, ik denk dat we naartoe gaan nu naar een, uh, een tijd waarin zeg maar, materiële... Uh, hè, dingen als status en dergelijke, dat dat nog steeds wel belangrijk is. Maar dat mensen ook heel erg op zoek zijn naar van wat is, hè, hoe kan ik op mijn manier een bijdrage leveren aan een betere wereld. Uh. Ja. Die Denktank gaat maandag van start. En wanneer uh, krijgen wij de eerste resultaten? Uh, eind november is, uh, is de Denktank afgerond. En dan half december vinden de, de, de presentatie van alle uh, aanbevelingen plaats. Hartelijk dank. U hoorde Hans Peters als laatste van de Nationale Denk Tank. Van het CPB was hier Bas Terweel. En u hoorde ook Sanem Samhout van het Adviesbureau en Samhout. Het ging dus over veranderende arbeidsmarkt en het binden, motiveren en optimaal benutten van je personeel. Hartelijk dank voor Dankjewel. uw welkomst. Informatie uit dit programma is terug te vinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. Uh, zo dadelijk op Radio 1: Opium met Hans Smit. Maar nu eerst het nieuws van half drie met Ewout de Jong. Radio 1: Het NOS-journaal man die maandag een gewonde Maleisische student in Londen beroofde... komt vandaag voor de rechter. Op videobeelden is te zien hoe de bloedende studenten overeind wordt geholpen. En even later wordt beroofd van zijn telefoon, portemonnee en spelcomputer. Een groep twitteraars heeft een grote inzamelingsactie voor de studenten opgezet. En die heeft ruim 25.000 euro opgeleverd. In Indonesië moeten toeristen wegblijven bij de Papandayan-vulkaan. Uit twee kraters van die vulkaan komt rook en er ontsnappen schadelijke dampen. Het risico op een uitbarsting is verhoogd naar het op één na hoogste niveau. In 2002 is de vulkaan op West-Java voor het laatst uitgebarsten. Burgemeester Wolveruit van Berlijn heeft uitgehaald naar degenen die begrip tonen voor de Berlijnse muur en er met nostalgie aan terugdenken. Volgens hem betekende de muur het failliet van een onmenselijk systeem waaruit de mensen wilden vertrekken. Vandaag wordt herdacht dat 50 jaar geleden de grens tussen Oost- en West-Berlijn hermetisch werd afgesloten. Aado Den Haag verdediger Timothy De Rijk gaat naar PSV. De Belgische voetballer wordt voor 750.000 euro verkocht. De Rijk speelde eerder voor Feyenoord en kwam drie seizoenen geleden bij Adel terecht. En tot zover zo de hoofdpunten van het nieuws. Aan verkeersinformatie: files op de A12, Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Bunnik 2 kilometer. Op de A13, Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Klempolderplein 2. En op de A15, vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij de Thomassen-Tunnel, 2 kilometer. De weg is afgesloten, Dat heeft te maken met een geschaarde auto met caravan. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Eindhoven en Helmond rijden geen treinen na een aanrijding. En tussen Venlo en Blerik rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een kapotte trein. En in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium op deze zaterdag 13 augustus. Vandaag twee gasten. Straks na half vier praat ik met A.L. Snijders, de meester van het ZKV. Het zeer korte verhaal. Hij is winnaar van de Constantijn Huygensprijs... en auteur van de vrije novelle De Incunabel... Dit uur een gesprek met een van Nederland's belangrijkste ontwerpers van de 20e eeuw, Wim Kraul. Hij ontwierp affiches, postzegels, catalogie, lettertypes en huisstijlen... voor het Eindhovense Van Abbe Museum en het Amsterdamse Stedelijk Museum. Maar ook voor bedrijven als de Rabobank en de PTT. Dit voorjaar was, was er in Londen een overzichtstentoonstelling van Kraul te zien in het prestigieuze Design Museum. Bim Kraul een Graphic Odyssey geheten. En vanaf vandaag is diezelfde tentoonstelling te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het is een mooie gelegenheid om Kraul, inmiddels 83, op te zoeken in zijn appartement in Amsterdam Zuid. Meneer Kraul, we zitten nu in uw huiskamer in Amsterdam Zuid. Bedankt voor de gastvrijheid. Hoe, hoe zie ik nu om mij heen dat ik hier in het huis van een vormgever zie? Nou, dat kun je nauwelijks zien, want ik heb niks van mijn werk aan de muur hangen of zo. En uh, hooguit als je de boekkast kijkt, dat je dingen tegenkomt over vormgeving. Maar ik hou van schilderkunst en beeldende kunst, dus ik heb de muren hangen om schilderijen. En daaraan kun je niet zien dat ik hier specifiek uh, bij een vormgeving zit, mee. Heeft u dat uh, werk en dat privé altijd zo op die manier gesche gescheiden? Ik heb het altijd gescheiden gehad, ja. Ik, ik vond het altijd heerlijk om s'morgens de deur uit te gaan, naar mijn werk en dan weer thuis te komen... En uh, ik werk nu op het met wel thuis, mijn werkkamer, aan de andere kant van het huis. En uh, ik denk dat mijn doorgaans in mijn hele periode in de huiskamer nooit mijn werk heeft kunnen vinden, nee. Waar ontstonden uw beste ideeën? Eigenlijk ontstaan die de hele dag door. Je loopt de hele dag te denken. Uh, je hersens uh, gaan maar door. Uh, of ik op straat loop of of ik uh, hier zit of... Eh, waar dan ook. Eh, de... Als je met een opdracht in je hoofd rondloopt, dan ontwikkelt zich. Je... Ik moest voor een opdracht altijd heel lang rondlopen voordat ik iets op papier zet. Kijk, je, je hebt een bepaalde opdracht en daar wil je een vorm voor zien te vinden. En dat, dat rijpt zich in mijn hoofd. Ik ben niet iemand die als schetsende eh, tot mijn ideeën komt. Ik schets heel weinig, maar ik laat het vooral in mijn hoofd allemaal ontstaan. Tot ik op een gegeven moment een beeld voor me zie. Hoe ik denk dat het uiteindelijk worden moet. En dan pas stel ik iets op papier. Dat is meestal maar een hele korte periode. En dan wordt het uitgevoerd. En die uitvoering die duurde vroeger tot zeg maar in de tachtige jaren. Nog heel lang. Dat was je veel handwerk. Maar sinds we het wonder van de computer hebben. is dat een kort proces. En is het ook een zegen, die computer. Want je kunt uh, het idee wat zich heeft geruipt in je hoofd. Kun je veel sneller tot een beeld maken. Tot een veel levensechter beeld. Je kunt ook snelle varianten maken. Dus je kunt uh, veel sneller tot je resultaat komen. En daardoor ook veel meer doen. Want schets me eens het proces in de tijd dat die computer er nog niet was. Hoe ging dat in je werk? Stel je voor dat ik een uh, opdracht van het Stedelijk Museum had, want dat is, heb ik heel veel gehad. Uh, de kern van het werk eigenlijk. Dan uh, heb je de gegevens meegekregen voor een catalogus en affiche wat erbij moet komen. En dat uh, lees je grondig door. Dan uh, loop je daar een hele tijd mee rond. Toch altijd al een paar dagen. En dan uh, vertaalt zich dat, die tekst wel in, in een beeld bij mij. Is. Ik voel nog een vaag beeld, maar toch een beeld. Dan ga ik zitten en probeer dat uh, met potlood op papier uh, voor elkaar te krijgen. En zodat het ook overeenkomt met wat ik in mijn hoofd had. En dan moet het uitgevoerd worden... Dan ga je of zelf zitten en uitvoeren en de werktekeningen maken. Of uh, de plakproeven maken. Uh, voor een catalogus was het meestal papier waar een stramien op gedrukt was. wat ik van tevoren bedacht had. En dan moest het ingevuld worden, schetsmatig. Dan werden de teksten besteld bij de zetten. Dan werd het ingeplakt. Dan moest het gecorrigeerd worden. Dan moest het weer een keer worden ingeplakt. Voor dat affiche moesten grote werktekening één op één gemaakt worden. Dus daar ging altijd een dag of drie, vier overheen... voordat het uiteindelijk het spul naar de drukken kon. En dat is teruggebracht tot een paar uur. Is dat een vooruitgang? Dat vind ik een grote vooruitgang, ja. Ik vind dat een grote vooruitgang. Ik, uh... Je kan ook zeggen, van het, het handwerk is, is daarmee... Ja, verdienen. nou bij, bij mij, in, in, in mijn gedachte is er in het ontstaansproces niks veranderd. Maar het is alleen maar veel sneller gegaan. En dat vind ik een zegen. Hmm. Want ik heb altijd heel veel werk gedaan. Veel, veel tegelijk ook altijd. Heel veel opdrachten parallel aan elkaar gemaakt. En dat gaat met de computer natuurlijk zo verschrikkelijk veel eenvoudiger allemaal. Dat ik vond het wel een ontlasting hoor. Hmm. Ik, vond het, uh, ik, ik, heb me, ik ben te laat begonnen met de computer. 19. Toen ik met pensioen ging bij het Museum Boijmans. Toen ik 65 werd. Toen heb ik mijn eerste computer aangeschaft. En heb ik wat lessen genomen. Langzaam maar zeker mijn eigen gemaakt. En ik zou niet meer zonder kunnen. Nee. U noemde al het Stedelijk Museum. Eh, Boymans van Beuningen. Eh, twee belangrijke eh, markeerpunten in uw carrière. Maar ik wil even met u naar... Eh, waar herkent het Nederlandse publiek, denkt u, u nou het beste van? Ik denk van andere dingen. Van overheidsopdrachten. Ja. Eh, en mijn veel geplaagde telefoongis. Ja. Uh, in, in, ik heb veel voor de PTT gewerkt. En ik denk dat het PTT-werk bij het grote publiek in die tijd althans het bekend was. Nu langzamerhand is dat allemaal ver achter ons. Maar in die periode dat mijn naam bekend werd, was dat denk ik vooral dankzij het werk voor de PTT. Want die postzegels die waren heel bijzonder. Nou, die postzegels dat waren uh, hele kale postzegels zou je haast kunnen zeggen. Ze waren een afvogel van de beroemde serie van Van Krimpen... met die mooie cijfers erop, met die, met die mooie gedraaide krullen Kierlijk. omheen. Mm -hmm. uh, dat was een... Uh, ja, dat, dat hoorde bij Nederland eigenlijk. Hè? Ik heb geprobeerd om uh, me niet, niet, niet, weliswaar niet af te zetten tegen Van Krimpen. Ik wilde die directheid van die Van Krimpen zegels ook wel proberen te benaderen. Maar ik heb het op een veel... Uh, ...koelere manier gedaan eigenlijk. Een heel geconstrueerde letter. Het was een... Uh, ik heb cijfers gebruikt uit een alfabet... ...wat ik een jaar eerder gemaakt had... ...voor Olivetti. Voor een schrijfmachine. Ik had een opdracht van Olivetti voor een schrijfmachine... ...een nieuwe schrijfmachine. Een alfabet te ontwerpen. En daar heb ik een heel geconstrueerd... ...alfabet van gemaakt. Ik vond dat dat... ...paste in die tijden, paste ook bij die schrijfmachine. Die schrijfmachine... ...die werd niet meer in productie genomen... ...omdat elektronische machines kwamen. En... Uh, toen kreeg ik als eerste opdracht die postzegel. Toen dacht ik, ik gebruik die cijfers. Dan heb ik er tenminste echt voor gebruikt. Ik gebruik die cijfers voor die postzegels. Ik ben, die postzegels hebben heel lang gelopen. Veel langer dan de Van Krimpers serie zelfs. Tot de euro kwam. Toen was het afgelopen. Maar die heeft gezegd, het zijn toch een jaar of twintig, vijfentwintig zijn die ja. gebruik geweest. Ik denk dat de het publiek dus daarmee wel van kent. En dan heb ik in omstreeks diezelfde periode ook... ...de nieuwe telefoongids opmaak gemaakt. Tot die tijd werd de telefoongids uh, fotografisch gezet. Heel bewerkelijk proces. En ze gingen over naar elektronisch zetten. En daar had ik het nodige aan onderzoek aan gedaan... ...dat ik ook eens een alfabet had gemaakt op basis van elektronisch zetten... En ik dacht, dan moet ik de hoofdletters laten vervallen. Ik kan beter punten en komma's voor de leesbaarheid maken dan hoofdletters. Maar dat was een sensatie toen toch? Dat, dat was dat een sensatie en kleine daar werd enorm waren. tegen geproduceerd. Aha. Want er waren mensen die brieven schreven dat ze het niet aanstonden dat hun naam zonder hoofdletter werd geschreven. Dus <lacht> ik heb ook de cijfers, uh, telefoonnummer voor de naam gezet, omdat ik dacht de directe koppeling van cijfer aan naam is uh, duidelijker in plaats van puntje, puntje, puntje naar achteren. En een grote verandering was de alfabetisering. Want eh, oorspronkelijk had je altijd problemen in de telefoon gisteren... met Janssen en Pietersen die namen die bladzijden lang voorkomen. En daar heeft de PTT toen een voorstel voor gedaan... om op namen van de straten te eh, alfabetiseren. Omdat men ervan uitging dat de meeste mensen wel ongeveer wisten waar iemand woonde. Dat was nog niet zo'n gekke gedachte. Ze hebben het tot de dag van vandaag volgehouden. En, uh, maar daar kwam ook heel veel uh, uh, kritiek op. En die kreeg kre ik allemaal over me heen. <lacht> dat er niets aan doen kon. Maar hoe dan ook, uh, die kritiek maakt je alleen maar sterk. Ja. ja, is dat zo? Ja, ik heb me van kritiek uh, nooit verschrikkelijk veel aangetrokken. En alleen gedacht, nou, uh, ik moet het nog beter doen, weet je wel. Dat, uh, dus de kritiek daar kon ik heel goed tegen. Ja, ja. Als onderbreking van dit gesprek heeft u uh, muziek uitgekozen van uh, uh, Philip Glass, Steve Reich en Arthur Piet. Wa Waarom? Wat vindt u van deze muziek zo mooi? Ik hou van die gestructureerde muziek. Dus een hele, het is minimal muziek. waar enerzijds zoals Steve Reich en Philip Glass. met hele sterke, hoorbare structuur is gewerkt. Dat komt overeen met mijn manier van denken over typografie. En dat andere, dat is een manier van geluid voortbrengen. Die, uh, die heel eenduidig is, die heel uh, uh, her ongelooflijk herkenbaar is... als het komende van één specifieke componist met een soort minimale tendens daarin. En dat zijn dingen die mij in de muziek het meest interesseren... Bij de Radio 1. Ik praat met Wim uh, Kraal, vanwege de tentoonstelling die uh, opengaat in het uh, Stedelijk Museum. Met al zijn uh, grafisch vormgevingswerk. W wat u kenmerkt, dat is de, de zogenaamde schreefloze letter. Ja, K kunt u... nou, dat is, dat is een, een, een, een, een niet versierde letter. Laat ik het mm -hmm. zo maar populair weg zeggen. Alle letters, uh, de klassieke letters, hebben allemaal die kleine dwarsstreepjes bovenaan de stokken en staten. En ik uh, hou van die onversierde letter, die recht voor zijn raap Het uh, is ook een soort esthetische voorkeur. Uh, die, bij mij is die ontstaan heel vroeg in 1953, toen ik eigenlijk pas begon in Amsterdam hier. En ik een baantje had bij een tentoonstellingsbouwbedrijf. En wij een opdracht, grote opdracht kregen voor, voor de Marshallhulp. Om een paar grote reinhaken in te richten als tentoonstellingen. ...varende tentoonstellingen. En die werden ontworpen door Zwitserse ontwerpers... ...en Italiaanse architecten. En die kwamen een jaar in Amsterdam wonen... ...en die mensen daar werden goede vrienden van me. Ik was daar hulp in, dit, in dat bedrijf... ...maar ik moest veel van het uitvoerende werk doen. En zij brachten de schreefloze letter met zich mee... ...de accidentschotest, de hele beroemde Duits-achtige letter. En dat was, dat was een soort verliefdheid op het eerste gezicht... Dus die introductie door die Zwitserse ontwerpers van die letter, in die tentoonstelling, heeft mij op het spoor gezet. En dat heeft mij ook in verband gebracht met meer Zwitserse ontwerpers. En zo ben ik van die letter gaan houden. En de varianten daarop. Dus dat heb ik mijn hele leven lang ben ik niet meer kwijtgeraakt. Wat was voor u ooit de, de aanleiding om. Uh in het typografenvak werkzaam te gaan. Ja, was, is... Wist u dat altijd ook? Nee, helemaal niet. Ik heb een opleiding op een oude academie in Groningen. Academie Minerva. Dat was een van de laatste academies... waar het Bauhaus-systeem nog niet was doorgedrongen. Wat betekent dat? Dus Bauhaus, dat was de, de moderne methode van onderwijs... zoals die in de twintige jaren op het Bauhaus werd ontwikkeld. Een heel geavanceerde methode van uh, voorbereidend werk... Uh, specialiseren en in verschillende fasen door een ontwerpproces lopen, een opleidingsproces lopen. En uh, in de Academie Nerv was nog een ouderwetse arts en crafts school, waar we nog uh, schilderen, uh, aquarelleren op de Venetiaanse en Engelse methode, uh, type, uh, hoe heet het, uh, steendruk, uh, etsen, het echt ambachtelijk. ambachtelijke werkzaamheden. Ja, ja. heel decoratieve glas en lood en batikken kregen we zelfs nog. En uh, typografie was er überhaupt niet bij. We maakten wel af en toe een affiche. Maar de affiche werd alleen maar gemaakt om steenderen te kunnen beoefenen. En dus uh, wij leerden van typografie niets. Fotografie was verboden. Uh, dus het was heel ouderwets. En toen ik naar Amsterdam kwam, uh, begin van de jaren vijftig. toen ik in de, mijn eerste baantje via Dick Elfers kreeg. bij het tentoonstellingsbouwbedrijf. toen. Uh, in een, in een jaar tijd werd ik in dat tentoonstellingswerk opgeleid. En dat vond ik heerlijk, dat ruimtelijke werk, dat vond ik prachtig. En, uh, maar als ik dan de assistent ontwierp, zelfstandig voor een opdrachtgever. dan kwam de, vrouw de vraag erachteraan of ik ook niet voor die stand een folder wilde maken. dat ze uit konden rijken aan het publiek. Ja. En ik merkte al gauw dat ik daar ongelukkig mee was. En dat ik daar weinig verstand van het drukkersvak had. Toen ben ik twee jaar nog naar de avondschool van de Rietveld Academie gegaan. om typografie te leren. En daar had ik een fantastische leraar, Charles Jongjans. Een modernist in haar benieren. en die mij op een geweldige manier. typografie heeft bijgebracht. Dus zo ben ik die typografie ingerookt. en op een gegeven moment werd dat heel belangrijk. en toen ik na twee jaar in dat bedrijf werken. zelfstandig ben gaan werken. toen was het een hoofdstuk typografie. en af en toe ook eens een stand. of een tentoonstelling. En dat heeft zich zo ontwikkeld dat ik mijn hele leven eigenlijk 50% ruimtelijk werk en 50% typografie heb gemaakt. Want tentoonstellingen inrichten bent u ook altijd blijven doen? Altijd blijven doen. En de tentoonstelling hier in het Stedelijk Museum zal, zullen beide dingen ook te zien zijn. Er is veel meer aandacht voor de typografie, maar op beeldschermen wordt ook mijn ruimtelijke werk getoond. Ja. In de jaren 60 uh, richt u een, uh, een, een legendarisch bureau op, Total Design. Met collega's. Hè? Met collega's. Met Frieshoek Kramer, de industrieel ontwerper, Benno Wissing, de grafisch ontwerper. En Paul en Dick Schwartz als zakelijke leiders. Waarom was dat nodig? Want je kon toch ook gewoon als Wim Kraal. Uh... Nee, het gekke was dat uh, we merkten dat grote ondernemingen naar het buitenland gingen. <hums> Nederlandse ondernemingen. Nederlandse weg met de KLM bijvoorbeeld. Die gingen voor de tweede keer naar, naar Hendrion in Londen. Een beroemde ontwerper met een bureau en de huisstijl van de KLM. Die werd eerst in de jaren 50 ontworpen, later in de jaren 60 nog eens opnieuw onder, onder handen genomen door Hendium. En toen wij dat idee hadden om met een bureau te starten... was dat vooral omdat we merkten dat grote opdrachten onze neus voorbij gingen. En wij zijn toen naar Engeland gegaan in onze voorbereidende fase, onder andere naar Hendium. En Henry gevraagd, ik kende Henry overigens al, omdat ik in de jaren 50 lid van de Allianz Grafiek Internationaal werd, waar hij voorzitter was. En dus dat gaf me introductie op Henry, en wij gingen naar Henry en zeiden, Waarom denk je dat ze nou naar jou komen in plaats van ons? Toen zei hij: Institutions like to talk to institutions. Dat is vooral heeft dat met de continuïteit te maken. Dat als een ontwerper ziek wordt en er is niemand die het op kan pakken... dan zijn ze in last. Dat, dat gaat niet. Ik zou het absoluut aanraden dat jullie ook een bureau vormen. Want in Nederland bestonden die bureaus niet. Dat waren allemaal van die kleine twee-, drie -mans operaties. Zoals ik zelf ook had, twee assistenten. En eh, wij merkten plotseling dat de bomen tot in de hemel groeiden. We ja? kregen de ene grote opdracht naar de andere. Vanaf het moment dat bestond. Geeft u voorbeelden? De, de, de allereerste was de SHV. De gewone steekholenhandelsverenigingen in Utrecht met zeg, en de macro. En, en de macro, alles hebben we gedaan. We, we kregen al die afdelingen van de SAV te doen: de voor de macro, huisstel voor de scheepvaartmaatschappijen, enzovoort. enzovoort. En, uh, en, en de PTT kwam naar ons toe voor grote opdrachten. Dus de bomen groeiden tot in de hemel. Het leuke is dat sommige beeldmerken nu nog steeds gebruikt worden. Ja, de, naarmate je ouder wordt merk je wel dat er veel beeldmerken verdwijnen. Want veel van mijn huisstijlen zijn inmiddels vervangen door nieuwe huisstijlen. Welke bijvoorbeeld? De Rabobank bijvoorbeeld. Daar heb ik de eerste huisstijl voor gemaakt. Ik heb ook in het comité gezeten om die naam te bedenken, de Rabobank. En uh, ik heb die eerste zware, geconstrueerde Rabobank... Uh, solide letters gemaakt voor een bank. Maar nou, Dat is een aantal jaren geleden vervangen door dat wandelende mannetje over het Wat aantal. vindt u daarvoor? Ik vind dat een, een richting van, uh, van merken die mij niet zo aanspreekt. Het is uh, een soort uh, human touch die erin moest komen. Het is een hele beweging in de 70 e jaren geweest, 80 e jaren. Die uh, vond dat je die, die uh, te geconstrueerde, te steriele huid, logo's... dat het menselijker moest worden. En, en de rechtlijnigheid werd vervangen door rondlijnigheid... om het maar zo te zeggen... Dus dat was. Uh, maar dat is niet mijn richting. Nee. Ik zie uh, bijvoorbeeld wel Alping. Het is Alping wel een... heeft nog mijn oude merk nog altijd gehouden. Uh, dus, dat, is een, uh, dat is een mooie schreefloze letter, de Helvetica. En daar heb ik gewoon een streep. In plaats van een punt boven die, heb ik een streep erboven gezet. Als lichtvlak van Alping. En uh, een paar jaar geleden, herinner me. kwam het bureau wat zich met Alping bezighield. naar mij toe en zei: Ja. We hebben we enorme discussie gehad... met de directie over de huisstijl. En uiteindelijk is eruit gekomen... dat ze van alles willen veranderen... maar het merkt niet. En uh, wat vindt u daarvan? Ik ben er reuze blij mee dat jullie dat handhaven. Hetzelfde is met de Frieslandbank geweten. De, Friesland, de F van de Frieslandbank is ook van mij... En die hebben ook zo'n vernieuwingsfase doorgemaakt. Waar ze heel vriendelijk nog eens weer bij mij langskwamen. zeiden: wat denkt u er nou van? Eh, we willen alles wat u daarbij bedacht hebt. En lettertypes en de manier van lettertypograferen. Dat willen we overboord zetten. Dan willen we vernieuwen. Maar we willen het merk houden. Kan dat? Ik ja, natuurlijk kan dat. Alleen die ontwerpers die het nieuwe werk moeten. Die moeten daar rekening mee houden. Dus eh, soms eh, gaan ze door. Eh, dat is heel leuk om te merken. Maar... Er zijn ook heel veel uh, overboord gezet. Muziek uit After the War, uit Different Trains van Steve Reich dit. U luistert naar Opium bij de Afro Radio 1. Met dit uur een gesprek met grafische vormgever Wim Kraul naar aanleiding van de tentoonstelling in het Stedelijk. Als typograaf zorgde Kraul in 1967 voor een nieuw lettertype... dat veel stof deed opwaaien, het zogenaamde nieuw Alphabet. Dat was een van de leukste perioden in mijn carrière. Vond ik achteraf gezien. Het was vanwege dat stof? Het was een raar soort toevalligheid. Ik ging met mijn vader naar een grote tentoonstelling in Duitsland, in Düsseldorf. Van druk en papier. Dat is een grote, steeds weerkerende tentoonstelling. Mijn vader was ook graficus. Dus we gingen er samen naartoe. En daar zag ik de eerste elektronische zetmachine. Van de firma Hell uit Kiel. En daar, kwam, daar werd de Garamond, die, die prachtige uh, letter uit de, ja, uit de 16e eeuw... werd daar uh, geproduceerd op die machine. En die letter die leek op de Garamond, maar het was een gedrocht... vergeleken met de prachtige originele Garamond. En toen dacht ik, jongens, dat kan nooit goed zijn. We moeten de komende 20 jaar met die machine waarschijnlijk doen. Zou je niet andersom moeten denken? Zou je niet uh, moeten denken vanuit het ontwerp van de letter. En die letter zo maken dat die veel geschikter is voor die machine. Want ik merkte dat die machine vooral problemen had met ronde vormen. Alle ronde vormen worden uit puntjes opgebouwd. Op een raster van puntjes. En eh, bij ronde vormen, als je een kleine maat hebt... heb je een x-aantal puntjes tot je beschikking. wordt die heel erg aangeknabbeld. En als je een grote maat hebt, dan heb je heel veel puntjes tot je beschikking. En dan wordt de lijn steeds scherper. Dus naarmate de letter groter wordt geproduceerd, wordt die mooier. En dan hoe kleiner, hoe slechter die wordt. Toen dacht ik, dan moeten we misschien toch een afgeten ontwerpen... waar alleen maar rechte lijnen in zitten, een diagonalen... die altijd dezelfde configuratie van puntjes hebben. En daar ben ik mee aan het experimenteren gegaan. Ik geloof dat ik die tentoonstelling in 1965 heb bezocht. Ik heb daar twee jaar mee bezig geweest... en heb uiteindelijk voor elke letter een variant gevonden... En zo heb ik dat voorstel gemaakt voor dit alfabet. En daarbij ook een handleiding gemaakt... hoe je ze verbreden kon en cursiveren kon enzovoort. En daar had ik ook een heel ingewikkeld nummersysteem voor bedacht. Want je, je, je gaat natuurlijk alle kanten op als je zo bezig, zo bezig bent. En Pieter Brattinga, de directeur van de Jong Co in Hilversum, de grote drukkers, de beroemde drukkers in die tijd... Waar, die met heel veel ontwerpers werken, die gaf zijn kwadraatbladen uit. Die gaf één keer per jaar of twee keer per jaar... een soort boekje uit... voor zijn klanten. Dat deed hij met kunstenaars en met ontwerpers. En die zei... God, zou je dat alfabet van jou niet eens in zo'n boekje willen maken? En dat werd in 67 gepubliceerd... onder de naam Nieuw Alphabet. En inderdaad, zoals je al zei... Uh, er kwam een hoop stof op. Uh, de, de klassieke letterontwerpers... waren desduivels... die vonden dat... Schandelijk dat ik op die manier omging met het mooie alfabet. Jongere ontwerpers vonden het fantastisch. En het waren voor mij twee interessante jaren... want ik werd over de hele wereld uitgenodigd om er lezingen over te geven. Het was een hele spannende tijd. En ik heb in die periode, vanaf 67 tot zeg maar 73 ongeveer... toen ze een beetje die telefoongids begon, ben ik voortdurend aan het experimenteren geweest met varianten op die letters en kijken hoe ik met dat digitale systeem letters kon beelden. En ik heb toen zelfs voor het Stedelijk Museum affiches gemaakt... die, ook, die niet verder gaan konden dan ze gingen. En uiteindelijk werden dat, werd dat toch mijn liefste projecten. Ik heb toen voor de A-directors Club een affiche moeten maken uh, over uh, visuele vormgeving... En uh, dat was mijn meest onleesbare affiche dat er uitgekomen is. hoor, Maar tegelijkertijd mijn liefste affiche wat ik gemaakt heb. Ja, ja. Ik hou daarvan dat ik elke keer als ik het affiche zie... en dan ging me die tijd weer dat ik helemaal bezeten was... van dat digitaliseren van, van teksten. En dat vind je ook in die periode in het werk van Stedelijk terug. Het mooie is overigens dat die, dat nieuwe alfabet... dat dat nu nog steeds wordt gebruikt, hè? Nou, het punt is dat het eind 90 jaren... Een Engelse letterzetterij, een letteruitgever zeg maar, een foundry, die vroegen mij of ze mochten digitaliseren. Omdat er bij die jonge mensen heel veel belangstelling voor was. Ik, ik merkte namelijk in de negentig jaar, dat begon half negentig jaar al, dat in popblaadjes, Engelse muziekblaadjes, werden die letters als koppen gebruikt. Maar dan werden ze een beetje leesbaarder gemaakt, weet je wel, maar met het handje nagetekend. En dat was voor de Foundry aanleiding om, ze, om het te digitaliseren. En waardoor ze tenminste goed konden worden gebruikt. En dat uh, is toen... Uh, het werd vooral heel erg gestimuleerd omdat toen een paar gramofoonplaten uitkwamen van Joy Division. Waar die letter op toegepast werd door een Engels ontwerper. Een hele beroemde Engels ontwerper. En... Uh, dat gaf de doorslag eigenlijk. Dat dacht hij. dat moeten maar eens uitgeven. Hoe, hoe was dat voor u overigens om dat te zien? Dat, dat, dat dus ik wat... vond het enig. Ja. Ik, ik verzamelde die blaadjes toen de tijd ook. Overal waar ik, waar ik zag, kocht ik weer zo'n blaadje. En dat waren van die, die blaadjes die ook typografisch heel interessant waren. Want er kwam die hele nieuwe Engelse wave op. Van die blaadjes die... Uh, Blad of bla bla bla. Dat soort bladen waar typografie eh, plotseling heel decoratief werd en heel erg... En of je het kon lezen, dat gaf allemaal niet eens. Er werden hele bladzijden met tekst vertrokken, fotografisch... om mooie bladzijden te maken. Dat was zo'n boeiende tijd eigenlijk in Engeland. In Engeland eh, was er potseling heel veel belangstelling voor mijn oude werk. En dat zag ik op een of andere manier allemaal weer terug... Eh, vertekend en opnieuw gedaan. Maar eh, in vooral Engeland. Dus helemaal niet voor niks... dat Londen die de tentoonstelling gemaakt heeft als eerste. Omdat uh, mijn invloed in Engeland het ver het grootst is geweest. Ja, tot zover uh, de eerste helft van het gesprek dat ik afgelopen donderdag had... met vooromgever Wim Krauwel thuis bij hem in Amsterdam... in een krakende designstoel die u hoort. De stukken muziek die we laten horen zijn van Steve Reich, Philip Glass... en straks ook van Arvo Peert. Muziek die Krauwel graag hoort. Straks het vervolg in Opium met de tweede helft van het gesprek met Krauwel na het journaal van drie uur. Tot straks.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 Boorden vol tips over geld en recht, artikelen over gezondheid, mens en samenleving... mooie reisreportages en nog veel meer. Plus Magazine, omdat u meer wilt weten. Doei. Tabbé. De Basel. Tot ziens. Houdoe. Hi, groeten. Ajus! Ajuus. Hai, later. Nederland neemt in rap tempo afscheid van de strippenkaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart.